4 uur het NOS-journaal. Ew de Jong het kan nog wel een week duren voordat de Bosnisch-Servische ex-generaal Mladic naar Nederland komt. Volgens Justitie in Servië zal hij eerst door, daardoor een onderzoeksrechter worden ondervraagd. Daarna kan hij beroepen aantekenen tegen een eventueel uitleveringsbesluit. In Nederland zal Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal worden overgedragen. Mladic werd vanochtend opgepakt in het dorpje Lazarevo, zo'n 60 kilometer ten noorden van Belgrado. Hij zat daarbij familie ondergedoken. Het is niet bekend hoe lang hij er al was.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 In Politiek Den Haag is opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic. Premier Rutte spreekt van een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Hiermee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden, zegt de premier. Volgens Rutte kun je niet nu al zeggen dat Servië lid kan worden van de EU. Dat betekent dat je moet kijken naar het hele feitencomplex rond iedere toetreding. Dit was een belangrijk element daarbinnen. Maar het is niet zo dat het digitaal één op één was. Arrestatie van deze man betekent toetreden, zo werkt het ook niet. Een van Rutte's voorgangers, Kok, zegt dat velen opgelucht zijn dat Mladic nu eindelijk is opgepakt. Kok was premier tijdens de val van Srebrenica en in 2002 stapte zijn kabinet op na een rapport van het NIOT over de gebeurtenissen. De arrestatie van Mladic maakt het leed dat hij zoveel mensen heeft berokkend niet ongedaan. Maar hierdoor wordt het wel mogelijk dat hij zich spoedig verantwoordt voor het tribunaal, zegt Kok. Oud-minister Voorhoeven, die op defensie zat tijdens de val van Srebrenica... noemt het het mooiste nieuws dat hij in jaren heeft gehoord. Volgens Voorhoeven is Mladic de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds 1945. oud Pronk vraagt zich af waarom het zo lang heeft geduurd voor Mladic is opgepakt. Maar het belangrijkste is wel nu dat hij is gearresteerd... en dat hij wordt overgebracht naar Den Haag, aldus dus Pronk. Ik heb ook altijd wel verwacht dat er op een gegeven moment... een nieuwe politieke generatie en, en, en, een en een groep jongeren zou komen in Servië... die echt geïnteresseerd zou zijn in het sluiten van dat, van dat boek. En dat sluiten van dat boek betekent dus ook je verantwoordelijkheid nemen... en dus de oorlogsmisdadigers opsporen en overdragen. Nou, die nieuwe generatie is er nu in Servië. Tadic is daar een, een, een, een representant van. Volgens minister Rozendaal is toetreding van Servië tot de EU nu een stap dichterbij. Hij denkt dat de druk van buitenaf heeft gewerkt. En hij benadrukt dat Nederland steeds op de arrestatie van Mladic heeft aangedrongen. Ook veel Kamerleden spreken van geweldig nieuws. Actievoerende militairen hebben in Den Haag Tweede Kamerleden en minister Hillen uitgefloten. Zo'n 5.000 defensiemedewerkers waren naar de Koekamp, naast het Malieveld gekomen, om te protesteren tegen de bezuinigingen op defensie. Vooral Kamerleden van de VVD en het CDA werden kritisch onthaald. In het bijzonder de opmerking van VVD-Kamerlid Bosman dat militairen niet de illusie moeten hebben dat ze hun hele leven bij de krijgsmacht kunnen werken, viel slecht. In Amsterdam is een lezing van de omstreden historicus David Irving op het laatste moment afgeblazen. Een student had Irving, die de Holocaust ontkent, gevraagd om een lezing te komen geven. Op een privébijeenkomst wilde hij 50 tot 60 studenten met Irving in discussie laten gaan over het onderwerp Hitler, Himmler en de Entleusung. Irving is in Amsterdam, maar de student besloot de bijeenkomst af te gelasten op aandringen van onder meer de gemeente. De studenten wilden de lezing eigenlijk geheim houden. Mijn fout is geweest dat ik niet de universiteit op tijd heb geïnformeerd... dat, uh, dat ik uh, graag uh, de locatie wilde gebruiken van, uh, van, uh, van hun gebouw. En goed, iemand heeft het, uh, de lezing naar buiten toe gelijkt. En het is uh, vrij groot geworden en uh, de gevolgen waren niet meer te overzien. Er gingen geruchten over linkse protestacties. De Britse historicus Irving spreekt regelmatig op bijeenkomsten... van extreemrechtse partijen. Hij is in Oostenrijk veroordeeld omdat hij de moord op de Joden... in de Tweede Wereldoorlog ontkent.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. Het is een onstuimige avondspits met vooral in de kustprovincies zware windstoten die erg hinderlijk zijn voor het verkeer. De avondspits verloopt ook drukker dan gebruikelijk, zeker bij Rotterdam en in het zuiden van het land. In totaal staat er ruim 160 kilometer fiede. Problemen zitten vooral ten zuiden van Rotterdam. Op de A16 richting Breda staat tussen Hendrik de Ambacht en de Boerdijkbrug 11 kilometer fiede. Wat te maken met een gekantelde vrachtwagen. De rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven, maar toch is nog veel vertraging. Ook op de omleidingsroute loopt het vast van Rotterdam naar Gorkum op de A15. Staat tussen knooppunt Ridderkerk en hardinxveld griessendam griesendam 11 kilometer. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat voor knooppunt Waterberg 7 kilometer. Ligt daar al een tijdje een vrachtwagen op zijn kant. Twee rijstroken zijn dicht. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus en bovendien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 8 over 4 in deze speciale nieuwsuitzending van het NWS Radio 1 Channel. Ook het komend half uur weer samen met de collega's van Villa VPRO. Nieuws en achtergronden vooral over de arrestatie van Radko Mladic. Tesselblok. Ja, wij praten zometeen met collega Huub Jaspers, een radiomaker. Hij is van het programma Argos, onderzoeksjournalistiek. En Argos heeft een lange geschiedenis als het gaat om programma's over de val van Srebrenica... en de oorlog in het ex-Jugoslavië, de hele nasleep daarvan. Daar gaan we uitgebreid met Huub over praten. We gaan voornamelijk enorm analyseren de vraag die de hele dag al oppopt... en al heel lang, hoe heeft het voornamelijk toch zo lang kunnen duren... dat Mladic nou, zich verborgen heeft weten te houden en vandaag pas gearresteerd wordt. En daarover spreekt... Uit Antwerpen ook mee Raymond de Trey. U kon hem voor het nieuws al even horen. Hij doseert um, Oost-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Gent. En schreef een aantal boeken over de Balkan en over de conflicten in ex jugoslavië Maar we gaan eerst naar laatste nieuws, Tim. Wat we willen wel eens weten van David-Jan Godver Wat er nou precies aan de hand is met Mladic, Waar die zit, wat eigenlijk de details van de operatie waren. Want we weten daar bitter weinig van. Los van het feit dat hij is gearresteerd. David-Jan, uh, wat is eigenlijk de eerst volgende stap nu na deze arrestatie? Uh, de eerstvolgende stap is dat hij voor de onderzoeksrechter moet, uh, moet, vers uh, moet verschijnen. Dat gebeurt vandaag nog, uh, heb ik zojuist begrepen. Die leest de, de, de aanklacht tegen hem voor. Uh, dan moet er vervolgens een beslissing worden genomen of hij al dan niet wordt, uh, wordt uitge uitgezet. Het land wordt uitgezet. Dat gebeurt door een rechtbank uh, die beoordeelt of uh, daar juridische gronden voor aan, uh, aanwezig zijn. Maar het is uiteindelijk het ministerie van Justitie dat uh, de, de beslissing neemt. Uh, als die beslissing er is, dan kan Mladic daar nog een keer tegen in beroep. Dus uh, de verwachting is niet dat hij uh, al heel snel in Den Haag zal zitten. Het zal waarschijnlijk nog wel een week duren... als hij tenminste in hoger beroep gaat... Uh, voordat hij op het vliegtuig zit. Want het gaat dus niet zoals het in de tijd gebeurde met Milosevic... die uh, niet kon rekenen op een hoger beroep... op een uitleveringsverzoekprocedure. Die werd in de tijd gewoon overgevlogen. Dat is niet het geval met Mladic? Nee, dat... Ten tijde van Milosevic, dat was echt wild west. Die is opgepakt en meteen in een vliegtuig uh, gezet. Nou, dat is met, met Karadzic uh, drie jaar geleden ook al niet gebeurd. Die heeft uitgebreid de kans gehad om uh, beroep aan te tekenen. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar het duurde wel dagen voordat hij volgens mij een dag of zeven, acht voordat hij uh, naar Den Haag is, uh, is getransporteerd. Uh, de verwachting is dus dat het, uh, dat het hier ook uh, zo lang zal gaan duren. Hoewel, uh, zoals zojuist ook werd gezegd... Mladic tot nu toe met die arrestatie wel schijnt te hebben meegewerkt. Dus hij heeft zich niet verzet. Uh, het, is, nou, het is kennelijk ook nogal een oude man geworden die gedeeltelijk verlamd is. Hm? Uh, de, ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre hij ook nog in staat is om zichzelf te verdedigen. Hij is 69 jaar. Jazeker. zeker. wel een zware tijd achter de rug natuurlijk. En we herinneren ons natuurlijk allemaal de beelden van een, uh, van een fitte uh, militair. Uh, maar goed, hij is inderdaad 69. En uh, volgens de laatste berichten is hij er uh, lichamelijk in ieder geval niet best aan toe. Is er meer bekend over de operatie? Los van het <tus> feit dat hij zich uh, volgens jou niet verzet heeft tegen die arrestatie? Nou ja, hij is... Arresteert. En dat is heel opmerkelijk in een dorp, L Lazarevo heet dat, waar nogal wat familieleden van hem wonen. En je zou toch zeggen dat uh, zo'n plek door de, de diensten die naar hem op zoek zijn, juist heel erg in de gaten gehouden wordt. Dus het is opmerkelijk dat hij daar is, uh, is aangetroffen. Daar zijn vanochtend om een uur of zes uh, is, is, zijn er de voorbereidingen begonnen. Om, om hem te arresteren. Daar waren verschillende diensten bij betrokken. De geheime dienst, BIA. Maar er was ook, uh, waren ook vertegenwoordigers van uh, de speciale aanklager voor de oorlogsmisdadigers. en van de gewone politie. Dus een arrestatieteam van, van de politie. Die zijn het dorp binnengetrokken. Die uh, zijn daar een paar uur bezig geweest. en die hebben hem vervolgens naar uh, Belgrado uh, getransporteerd. Waar hij op dit moment zit is niet helemaal duidelijk, hoogstwaarschijnlijk in, het, in een cel... onder de speciale rechtbank voor de oorlogsmisdaden... waar Karadzic drie jaar geleden ook gezeten heeft. Maar zeker weten doen we dat niet. Dankjewel, David-Jan. Godvraag. Het lijkt als je dit zo hoort bijna alsof, alsof hij moe was... en dacht, ik ga gewoon naar een plek waar ze me zeker weten te vinden... en ik verzet me, nee, zo klinkt het, ik, ik verzet me maar niet meer. Huub Jaspers ja, van Argos, dat dan zou een vreemde ontkrusting zijn. zijn. Want dat past helemaal niet bij het karakter, denk ik, wat hij heeft. En niet uh. bij het beeld, wat wij in elk geval allemaal hebben. Als we ons de vraag stellen, en die vraag wordt steeds gesteld, net ook weer door Jan Pronk in het, in het nieuws. Hoe heeft het toch zo ontzettend lang kunnen duren voordat hij gevonden werd en gearresteerd werd? En het antwoord werd meestal al gegeven, gewoon omdat Servië hem de hand boven het hoofd houdt, omdat het nationalisten zijn die een held niet uit willen leveren. En we hoorden net al even uh, voor het nieuws Raymond de zeggen... dat dat misschien wel een iets te makkelijke, ja. makkelijk antwoord is. Ja, dat, dat is natuurlijk wel de hoofdkant van de zaak. Hè, want daar lag, het hoofd, daar lag het hoofdprobleem. Maar tegelijkertijd is het zo dat al sinds uh, 1995... eigenlijk de internationale gemeenschap ook niet echt moeite gedaan heeft om hem op te pakken. Zeker niet in die eerste jaren. Hè. Mm -hmm. Dus er zijn tal van kansen geweest waar die gewoon te zien was. Hè. Dat hebben we ook vaak op tv kunnen zien. Beelden dat men wist waar die zaad Mensen die tips doorgaven. Ik wil heel even avond. een klein stukje laten horen uit okay. Argos. Um, dat is namelijk uh, wel een, een, een duidelijk bewijs... dat als je wil en een beetje speur rond was... toevallig was de vogel net gevlogen... Ja. maar dat je toch heel erg in zijn spoor kon raken. We horen jou Huub Jaspers, jij bent met de, de mannen van Eufor... met Eufor militairen op pad en stuit daar op... Een schouwplaats. Ja, Zal we even luisteren. We zijn net aangekomen hier in het uh, plaatsje Han Piersak. En nu zijn we afgeslagen. Dan gaat het het bos in, op zoek naar de bunkers. De ingang lijkt, uh, lijkt dus op mijn. Watch your head. Yes. <laughs> Bukken. Pikken donker hier. We moeten echt gebukt hier doorgaan nu. Ik denk uh, 1,50 hoog, 1,50 breed. Nu wordt het iets hoger. Hier zien we rechts uh, een aftakking waar uh, ineens de ingang uh, is dichtgemetseld. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeggehaald. Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd. Ja. ja. ja ik het is, dat is goed. gewoon een schuilplaats waar hij in ook wel heeft gezeten. Ja, de, de, deze reportage heb ik gemaakt in 2005... Hè, met militairen van EUFOR de internationale troepenmacht. Dat had nog heel wat voet in de aarde. Want ik had in eerste instantie officieel aangevraagd bij EUFOR: mag ik een keer met jullie met zo'n patrouille mee? Toen zeiden ze, daar gaan wij niet over. Dat moet je bij de Bosnische servische autoriteiten vragen. Nou, ik dacht, dat wordt het natuurlijk nooit want Ik zat al in Sarajevo. Dus ik heb onderhands iets geregeld met die militairen... Mm -hmm. die mij eigenlijk meenamen naar die Bosnische serviërs toe. Want het was in Bosnië... Op Servisch grondgebied in een groot bunkercomplex. waar militairen zaten. die ook Mladic bewaakt hadden toen die zich daar schuilhield. En um, nou ja, die militairen. die interesseerden mij eigenlijk. Als, als iemand de geluidsopnames maakte. <laughs> voor de troepenmacht. Dus zodanig. dus ik mocht. eigenlijk ook nauwelijks over Mladic praten daar en zo. Het was best een beetje spannend. Hè, ja. want er zaten allemaal mensen. die, die internationale militairen. natuurlijk niet vriendelijk gezonnen waren. Nou. En ik heb toen de commandant van de internationale troepenmacht... de Britse generaal David Leakey daarover geïnterviewd. En die zei klip en klaar dat ze glashard bewijs gevonden hadden... met DNA-proeven en alles... Mm -hmm. dat in december 2004 Mladic in die bunker gezeten had. Dat was heel opmerkelijk, omdat die bunker al sinds de oorlog... het hoofdkwartier was van de Bosnië-Servische strijdkrachten, waar Mladic ook in de oorlog zat. Dus zo moeilijk was die plek niet zo... om te bedenken? Nee, maar helaas kwam de NAVO, of de EU was het inmiddels geworden, daarvoor was de NAVO, die kwamen net een kwartiertje te laat, hè, want er was de vogel gevlogen. Dat was op zich al heel vreemd, want dat hele gebied, ik ben dat toen met die mediteren naartoe, daar was eigenlijk maar één weg. Mm -hmm. hè, je had hoogstens via de lucht nog kunnen ontsnappen, maar dat hadden ze ook gezien, als de NAVO daar een operatie uitvoerde. Dat, dus dat was al heel raar. Toen heb ik later een Amerikaanse professor geïnterviewd... die een heel onderzoeksproject gedaan heeft. En die heeft op de band mij verteld... dat hij Amerikaanse militaire bronnen heeft. Hè? Mm -hmm. Special forces, ja. beveiligers van de Amerikanen. Die al in 1996 rond deze bunker... maandenlang Mladic geobserveerd hebben... En diezelfde, exact diezelfde bunker was er acht jaar later de zogenaamde kansmester. Voordat je verder gaat, want er is veel meer, het is een prachtige relaas tot aan de dag van vandaag bijna. Meneer de Tree, u zei het al eerder. Wat, wat, zou, wat zou daar dan toch achter kunnen zitten dat hij eigenlijk voor het grijpen was... en dat dat toch niet gebeurde? Dat kan niet alleen, daar kan niet alleen een Servische hand in gezeten hebben. Ja, het wordt vaak ook beweerd dat... voorafgaand aan het sluiten van het akkoord van Dayton... er min of meer... Uh, ja, stilzwijgend uh, akkoord, of althans geheim gehouden akkoord zou bestaan hebben, dat dus Karadzic en Mladic uh, vooralsnog niet zouden gearresteerd worden, op voorwaarde dat ze zich, zich dus zouden terugtrekken, niet meer zouden deelnemen aan het uh, politieke leven, aan het openbare mm -hmm. leven. Uh, voor Karadzic geloof ik dat eigenlijk ook wel. Er zijn wel aanwijzingen voor. Uh, voor Mladic lijkt het me een beetje onwaarschijnlijk, maar als je die verhalen hoort natuurlijk, dan, uh, dan ga je toch twijfelen en dan uh, moeten er nog ook redenen geweest zijn voor de voor de, blijkbaar voor de internationale gemeenschap om daar toch niet zo erg uh, doortastend op te treden. Misschien was men wel bang, ten onrecht dan, naar mijn gevoel, voor eventuele reacties van de bevolking. We uh, hebben het daar straks over ja, gehad. Ja, dat het nationalisme ja. de kop op zou steken. Huub Jaspers, jij, ja. j, jij hebt iets meer dan alleen maar geruchten. Nou, mijn analyse is dat zeker in die eerste jaren hè, de internationale gemeenschap duidelijk vrede, zou je kunnen zeggen, of rust hè, in. in, in dat multietnische Bosnië, waar ze een vredesregeling voor hadden... belangrijker vonden hè, dan rechtvaardigheid, zou je kunnen zeggen. Hè. Dus, dus als, ze, als ze Karadzic en Mladic zo meteen opgepakt hadden... dan hadden misschien wel de Bosnische Serviërs, Serviërs de kont tegen de krip gegooid... En, en hadden ze dat Detenakkoord niet goed kunnen uitvoeren. Wat wel opvallend is, hè, dus op een gegeven moment wordt dat natuurlijk gewoon minder, uh, dat argument, dat ook in de jaren daarna. Dus op een gegeven moment is uh, Mladic duidelijk uitgeweken naar Belgrado. Toen werd hem in, in Bosnië de, de grond onder de voeten te heet. Maar dat hij daarna verschillende keren terug geweest is in Bosnië. Mm -hmm. En soms, uh, dat dat op plekken was waar de NAVO al lang eerder geweest was of de Amerikanen geweest waren, waar wij dat ook kon vermoeden... Ik heb zelfs nog veel sterker verhalen ook uitgezonden. Eh, dat die bijvoorbeeld, eh, op een gegeven moment is zijn moeder overleden. Ik ben even het jaartal kwijt, ik geloof dat het ergens 2005 was of zo. Eh, in een dorpje heel vlak bij het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht. Dat er zelfs gearrangeerd, onder vermomming. Daar heb ik verschillende getuigen voor. Eh, gearrangeerd door de internationale troepen. Mladic daar naartoe gebracht is. Terwijl, voor de wereldopinie s'avonds van tevoren een hele grote zoekactie uitgevoerd werd. Hij zou wel eens dus naar de begrafenis kunnen gaan, hè, kunnen we hem onderscheppen. In werkelijkheid was het al lang gearrangeerd dat hij eventjes aan die begrafenis mocht deelnemen. En is hij daar ook door uh, de internationale troepenmacht naartoe gebracht en weer weggebracht. Nou, wat zit daarachter? Aan de ene kant, um, inderdaad, zoals Raymond de Trey ook zegt, denk ik in het begin zeker angst voor uh, de, uh, de nationalisme, ja. Maar je kunt je ook afvragen of er niet nog iets anders achter zat. En dat is toch dat de internationale troepenmacht, of de internationale gemeenschap, met name de drie westerse mogelijkheden... in de VN-veiligheidsraad, de Amerikanen, de Britten en de Fransen... daar hebben wij ook onderzoek naar gedaan, daar hebben we tal van aanwijzingen voor... veel meer voorkennis hadden van die plannen van die Bosnische -Servi -Servi Serviërs... om Srebrenica aan te gaan vallen. Want die enclaves in Bosnië destijds, dat was eigenlijk onmogelijk om daar met een vredesregeling te komen. Je had gewoon een gebied wat weer, waar weer allerlei kleine eilandjes in zaten. Zeg dat er eigenlijk door hen gezegd is, min of meer, nou ja, die enclaves voor het oog van de Bune moeten we net doen alsof, maar, ze kunnen maar we kunnen ze maar beter kwijt dan rijk zijn. We kunnen ze beter kwijt dan rijk zijn, maar niemand durfde dat voor te stellen, want dan was je voor etnische zuiveringen, dat kon niet. Hè? Dus wat men toen gezegd heeft, is tegen die Bosnische... Serviërs van wij kijken even de andere kant op als jullie dat op de grond even oplossen. Um, en um, ik denk dat wellicht meegespeeld heeft. Hè, daar zijn heel veel aanwijzingen voor dat dat zo is. Hè. Dat, mm. dan, dat, daar hebben we nu de tijd niet voor. Daar hebben we tal van uitzendingen over gemaakt. Daar heb ik ook ik steeds meer bewijzen en getuigen voor die dat verklaren. Ook on the record uh, deels. Ik wil even meneer de Tree, Vindt u dit erg geloofwaardig klinken? Nee, dat klopt. Zonder meer hoor, denk ik. Uh, het was, dat was niet te realiseren, hè? territoriaal kon je geen grenzen tekenen... zolang die enclaves blijven bestaan. Mm -hmm. Dus men heeft, dat eigenlijk toe, men heeft toegestaan dat de Serven die enclaves... die veilige havens hebben ingenomen. Uh, na uh, Srebrenica was er natuurlijk ook nog Gorazde. Ja. Maar ja, dat kon toen niet meer, natuurlijk, na Srebrenica. En als je nu naar de kaart kijkt... dan zie je dat Gorazde helemaal in dat Servische gebied ligt. Dat dat dus een soort van corridor naartoe is getekend. Mm -hmm. Het is heel, heel onhandig, natuurlijk. Zou Mladis daar het antwoord op weten? Ja, dat is misschien iets waar men eigenlijk niet op zat te wachten. Dat hij daar allerlei dingen over gaat vertellen. Hè? Over hoe daarover gesproken is of welke signalen zij ontvangen hebben. Mm -hmm. Nou, dus een van de um, tips die ik ooit gekregen heb van een hele serieuze, hele hoge bron ook... is dat er heel direct door de Amerikanen destijds, door iemand die vlak bij Milosevic zat... Hè, naar Belgrado toe, gesignaleerd zou zijn wat ik net zei. van Als ja. jullie nou die enclaves innemen, de Amerikanen zullen niks doen. Uh -huh. Later zijn er ook weer vermoedens gekomen wie dat zou kunnen zijn. Want, want twee jaar geleden is dan een heel groot verhaal in Amerika... ineens uitgekomen dat de CIA, het hoofd van de veiligheidsdienst in Belgrado... als heel nauw contact had, waar ze heel nauw mee samengewerkt hebben. Ook gedurende die oorlog. Dus dat zou wel eens de persoon geweest kunnen zijn via wie dat gelopen is. Als het allemaal echt zo is, dan zou het natuurlijk vreselijk zijn... omdat we allemaal weten wat er in Srebrenica gebeurd is. Met denmerend ja. geweld, Tim. Want we hebben getuigenis natuurlijk van Dutch Petters die al uitgebreid hebben gereageerd. Opluchting, blij dat ook dat hoofdstuk voor hen is afgesloten aan de telefoon. Ron Rutte, goedemiddag. Nog niet. Oh. Wij hopen iemand aan de telefoon te krijgen die namens Dutch Petters uh, uh, zijn, uh, zijn, zijn, zijn visie en zijn opvatting en zijn gevoelens gaat geven. Precies, ik geloof Meneer, dat wel, Tim. U hangt nu wel. Ron Rutte, hoort u mij? Ja, ik versta je goed. Ah, heel gelukkig wij u ook, en daarmee de luisteraar Iden Bito. Uh, want uh, u bent niet zomaar een ex Dutch uh, van maar luitenant. Van u uh, was het filmrolletje waarop het bewijs uh, was te zien dat de serven in de enclave Srebrenica... op grote schaal de mensenrechten schonden. Hè? Dat rolletje dat befaamde beruchte rolletje is nooit ontwikkeld, en later is ook aangetoond dat er bewust mee geknoeid was. Dat rolletje dus, die rond Rutte. Wat is uw eerste reactie op de arrestatie? Nou ja. Uh heel goed dat hij is gepakt uh, en het heeft naar mijn smaak veel te lang geduurd Want? en, ik, en ik, uh, ik denk dat het een uh, ontzettend uh, goed geluid is uh, uh, voor de rechtvaardigheid en het gevoel van de mensen die allemaal uh, uh, ja, uh, naast hebben verloren uh, door het toedoen van deze oorlogsmisdaden. Was het gevoel vooral eerst bij uzelf zelf en uw mede-ex-Dutch batters of vooral bij de mensen die daar in Srebrenica uh, om het leven zijn gekomen? Nee, vooral voor de mensen die daar om het leven zijn gekomen, ja. En wat zijn die gevoelens dan? Gevoelens? Um, ja, het gevoel dat er, uh, dat er toch nog zoiets als gerechtigheid is... en dat die man uiteindelijk toch opgepakt is. Ja. De beelden van dat rolletje, die staan op uw netvlies gebrand? Ja, ja, ja, zeker. En hoe ja. zien die eruit? Ja, dat zijn uh, mensen die, uh, ja, die verspreid op, op een rij op de grond lagen en gewoon afgemaakt zijn. En uh, ja, goed dat beeld dat heb ik toen geprobeerd naar Nederland te brengen, maar dat is helaas niet gelukt. Ja. Het hoort achterhaald wat er precies met het rolletje is gebeurd. Ja, nou ja, er zijn onderzoek op onderzoek geweest. En daar is van aangetoond dat, uh, ja, dat er iets vreselijk mis is gegaan in het laboratorium. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen. Uh, uh, ja, door de tijd heen zijn daar de nodige vragen gesteld en die heb ik ook uh, regelmatig terug laten komen. En het voegt denk ik weinig toe om die hele geschiedenis eh, nogmaals voor de te laten passeren. Argos heeft nou, daar ook die, veel programma's over gemaakt. Die heen. vragen zijn er nog steeds zo, wat mij betreft. Nee. Ja, maar, wat is het voor u dan toch op basis van wat u weet en wat u het altijd niet hebt kunnen achterhalen... het meest voor de hand liggende antwoord op die vraag? Ja, het meest voor de hand liggend. Ja, het meest voor de hand liggend dat in ieder geval uh, mocht het mis zijn gegaan... zoals het nu uh, in de media en ook in na alle onderzoeken naar voren is gekomen... Dan is het wel een ontzettend uh, onhandige en klungelige actie geweest, als het allemaal waar moet blijken te zijn. Onhandig? Ja, onhandig. en. Uh, of bewust ja, onhandig? Ja, nou, daar laat ik me nu niet meer over uit. Daar heb ik voldoende over gezegd, ter dan de parlementaire enquête aan toe. Ja. Ik denk op dat moment, we nu achteraf dat fotorolletje zegt iedereen... ja, waar ging dat over? We mm -hmm. weten toch wat er gebeurd is. Hè, die paar doden die daarop stonden. Maar het gaat natuurlijk altijd om het moment. Hè. Op dat moment wisten we dat allemaal nog niet. En waren er ook uitspraken, bijvoorbeeld van Kozi. Er zijn geen aanwijzingen voor... Uh, voor genocide nog. Hè. Dus uh, dat, dat beeld was nog niet zo duidelijk. En wat er ook op die foto's van Dagron trouwens... Ja, van Ron Rutte ja, ja. uh, stond... was dat er te zien was hoe Dutchbed eigenlijk hielp... de vrouwen instappen in de bussen. En dat was denk ik iets waar Defensie destijds heel erg bang was... als dat op een voorpagina van een internationale krant zou komen. Dat gaf toch wel een totaal verkeerd beeld. Overigens terecht hoor, dat zou ook een verkeerd beeld geven. Vind ik. Hè, van, mm -hmm. Ja. Um, van de, de rol van Dutchbed. Want Dutchbed kon natuurlijk gewoon feitelijk niks daar. Goed, Ron Rutte, hartelijk bedankt. Uh, dit, uh, wat er met dat rolletje precies gebeurd is... daar zal de heer Mladic ook voor het tribunaal geen antwoord op kunnen geven. Maar zoals Tim dat al vroeg, Hup, natuurlijk wel... Uh, verwacht je nog nieuws. Op sommige dingen zal hij misschien antwoord kunnen geven... die voor andere partijen niet erg wel gevallig zijn. Nou dat verwacht ja, je? Er zijn nog heel veel dingen die we niet weten. Hè, die ook in die processen nog niet boven water gekomen zijn... nu voor het Joegoslavië-tribunaal. Dus het zou best kunnen dat er nog bijvoorbeeld over hè, die vraag van is destijds door die internationale gemeenschap... eigenlijk min of meer gewoon gezegd van jullie lossen dat maar op. Een andere heel interessante belangrijke vraag. Kijk, moet ik er wel bij zeggen. Men zal natuurlijk nooit gedacht hebben... dat de Bosnische serviërs op zo'n grote schaal die mannen gingen vermoorden. Hè? Mm -hmm. Dus men heeft gewoon gedacht, ze nemen die enclaves in... en er vallen wat slachtoffers, zo gaat het in de oorlog. Maar men schaamt zich er nu achteraf ook bijzonder voor, natuurlijk denk ik... degenen die dat toegelaten hebben, door die massamoord. De vraag is natuurlijk... Wie heeft uiteindelijk nou dat bevel gegeven voor die massamoord? Dat is volgens mij nog steeds iets wat, wat nog niet opgehelderd is... waar ik zelf ook heel benieuwd naar ben. Begrijp ik. Raymond de Tre, wat ver, verwacht u dat er nog daadwerkelijk nieuws... en dat nieuws, dat bedoel ik niet heigend van haar, er wordt wat nieuws gezegd... maar echt nieuw, nieuw licht geworpen kan worden op alles wat zich daar afgespeeld heeft... door het feit dat Mladic nu voor dat tribunaal moet verschijnen? Ja, er is, al, er is altijd veel belangstelling. We staan naar de vraag naar na de betrokkenheid van Milosevic... In de hele affaire. Maar dat is natuurlijk sinds de dood van Milosevic... ook een beetje een achterhaalde aangelegenheid. Uh, het is, ik ben heel benieuwd eigenlijk naar de manier waarop uh, Mladic zich gaat verdedigen. Mm -hmm. Omdat ik, ik vind van alle mensen die voor het tribunaal zijn gebracht... is zijn zaak eigenlijk het duidelijkste. Het gaat duidelijk om de rechtstelling van, van krijgsgevangenen. Dat is een oorlogsmisdaad. Ja. Terwijl andere Milosevic betrokkenheid bij, uh, bij oorlogsmisdaad... op het terrein zelf, dat was eigenlijk heel moeilijk te bewijzen. Mm -hmm. En zou dat bewijs genoeg zijn, uh, wat Huub zegt, dat, als, als hij inderdaad zegt, die en die heeft het bevel gegeven, dat weten we dan nu? Ja, ik weet hij... niet of hij, niet, of hij bevel, bevel heeft moeten krijgen van iemand, misschien heeft hij wel uh, zelf de beslissing genomen kan natuurlijk ook. ja. En Omdat natuurlijk die veilige haven was in de ogen van de Serven niet zo'n veilige haven. hè. Mm -hmm. Omdat uh, vanuit dat gebied door de uh, Bosniakken uh, militaire operaties werden. Nou, zij uh, voelden zich ook bedreigd natuurlijk, dat zei u al. Ja, ja, ja. ja. ja, ja het is een heel ingewikkeld conflict ook, hoor. Ook, ook, ook zij hebben daarbij misdaden begaan, dat moeten we niet vergeten. Hè? Ook die, die Bosnische moslims, die hebben ook uitvallen gedaan... vanuit de enclave in Servisch gebied... Ja, waarbij het ook niet zachtzinnig aan toegegaan is. Dat precies, mogen we precies. ook niet helemaal vergeten. Huub Jaspers, denk je dat de, de, um, iets eenmaal voor het tribunaal dat het dan nog steeds nieuws is? Meestal hebt het dan weg, hè? De dat is, dat is zo jammer. Is het. Juist voor ons hier in Nederland, denk ik. Nou, moet ik naar mezelf misschien ook wel kijken... Mm. want ik heb er ook vaak de tijd niet voor. We hebben dat tribunaal hier, maar eigenlijk hebben we er toch nauwelijks belangstelling voor. Als de spectaculaire momenten voorbij zijn... Hè, de ja. mannen er zitten, dan kijken we helemaal niet meer... wat komt er nou in die processen naar voren? Terwijl toch buiten gewoon grote vraagstukken zijn. Absoluut. Huub Jaspers van Argos en Raymond Betree vanuit Antwerpen. Hartelijk bedankt, Tim. We gaan gewoon door. naar half vijf, gewoon door. zonder jullie, zonder de video web, Dank je voor de samenwerking. Uh, het Radio 1-journaal gaat natuurlijk ook straks bijna in zijn geheel in het teken staan van de arrestatie. De nasleep. niet alleen waar is hij? wat moet er gebeuren, hoe reageren ze in Den Haag, bij het Tribunaal? de politieke reacties vanuit de hele wereld. Brussel, Den Haag, vooral. En mensen die er toen bij betrokken waren. Na nou, de hoofdpunten van het nieuws met Ewart Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Het duurt nog wel een week voor de Bosnië-Servische ex-generaal Mladic naar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag komt. Volgens justitie in Servië wordt hij eerst door een onderzoeksrechter ondervraagd. en kan hij ook nog beroep aantekenen tegen zijn uitlevering aan het tribunaal.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 In Amsterdam is een lezing van de omstreden historicus David Irving op het laatste moment afgeblazen. Een student had Irving, die de holocaust ontkent, gevraagd om op een privébijeenkomst een lezing te komen geven. Maar hij besloot de bijeenkomst af te gelasten vanwege geruchten over linkse protestacties. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdink. Goedemiddag, vanochtend gebeurde wat bijna niemand meer had verwacht. Radko Mladic is opgepakt. De meest gezochte oorlogsmisdadiger in Europa. De commandant die de enclave Srebrenica innam... en verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van duizenden mannen uit Srebrenica. Radio 1 staat al sinds één uur vanmiddag in het teken van de arrestatie. Ook de komende twee uur het laatste nieuws. Meer reacties en de gevolgen van deze arrestatie... voor Servië en de landen daaromheen. Eerst opnieuw contact met onze correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, Mladic zal dus vanavond worden voorgeleid in Servië. Zo zijn de laatste berichten zoals jij die afgelopen half uur meldde. Is er al beeld van hem? Uh, nee, er is geen beeld van hem. Maar er zijn wel mensen die, uh, die hem omschreven hebben op basis... Waarvan weet ik eerlijk gezegd niet, maar het klinkt wel heel erg aannemelijk. Kijk, die man is 69 jaar oud. Hij is dus niet jong meer. En hij ziet er zeker niet meer uit zoals we hem kennen van de beelden. Zeg maar een, een trotse militair uh, die, die, die parmantig rondstapt en, en zijn, zijn bevelen uitdeelt. Nee, volgens de, de mensen die, die hem gezien zouden hebben, ziet hij er als een oud mannetje uit. Hij zou zijn ene arm niet meer kunnen, uh, kunnen gebruiken. Uh, hij heeft zich niet vermomd, overigens, uh, volgens de uiteenlopende bronnen. Uh, maar het, uh, het, het is dus niet meer de, de, de militair zoals wij hem uh, voor de geest hebben. En met niet vermomd bedoel je natuurlijk op de manier waarop Karachits uh, jarenlang als een ander mens uh, toch gewoon heeft kunnen doorleven. Nee, precies. Inderdaad geen uh, enorme witte baard, geen lange witte haren, maar gewoon radkomadisch alleen een stuk ouder. En wat is er, uh, David-Jan, bekend over het plaatsje waar hij is opgepakt? Nou, het is een klein plaatsje, Lazarevo heet het. Het ligt in noordoost servië in de Vojvodina, een, een, een landbouwgebied... Um, waar familieleden van, van Mladic wonen. Um, ik heb begrepen van collega's die daar ter plaatse zijn dat uh, de inwoners van het dorp het bepaalt, niet, uh, niet, niet vriendelijk zijn tegen journalisten die ter plaatse zijn. Uh, zo wordt er ook verhinderd dat het huis van, uh, waar hij onder, ondergedoken heeft gezeten wordt gefilmd. Maar het gekke is dat er in dat dorp dus kennelijk familieleden van hem woonden. En je zou toch denken dat, uh, dat een van de eerste onderzoeksdoelen zou zijn... juist familieleden van de man die zich verstopt. En dus het is heel, heel merkwaardig dat hij die, dat die daar zo lang heeft kunnen zitten. Uh, en dat vragen zich heel veel mensen nu af. Van hoe kan dat? Want inmiddels is bekend dat hij daar al die tijd heeft gezeten, of in ieder geval een paar jaar. Nou, hoe lang hij er precies gezeten heeft, dat weet nog niemand. Dat daar is nog niks over bekendgemaakt. Maar in ieder geval, volgens Bronnen uit dat dorp zelf. Is het niet van vandaag op gisteren dat hij daar, dat hij daar gezeten heeft. En wat heeft er denk je voor gezorgd dat ze hem nu eindelijk na al die jaren gepakt hebben? Daar zijn verschillende aanwijzingen voor. Er is nota bene een Kroatische krant geweest vanochtend... die heeft gezegd dat er een tip is binnengekomen bij de geheime dienst in, in Servië... Uh, over een man die in dat dorp woonde die sterk op Mladic uh, leek. Of dat zo is, dat is niet bevestigd, door niemand bevestigd. Uh, maar je kunt je voorstellen dat zeker naar de kritiek van openbaar uh, aanklager Brammers bij het Joegoslavië-tribunaal van vorige week. Hè. Die zei dat de Servische diensten niet goed met elkaar samenwerken. En dat is weer slecht voor het eh, uh, Europese perspectief van Servië. Dat er uiteindelijk toch een knoop is doorgehakt. en Dat er is gezegd van nu, vanaf nu, nu, moeten al die diensten... dus de geheime diensten, de politiediensten, allerlei ministeries... moeten met elkaar gaan samenwerken. Want anders lopen we zometeen echt... Uh, uh, missen we de boot wat betreft de Europese Unie. En toen en... was het kennelijk in een week gebeurd. Ja, nou ja, je, ik... ik, ik Twijfelde er geen moment aan dat er uh, binnen bepaalde diensten al, al veel langer informatie was over waar de man zich uh, uh, heeft opgehouden. En dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Er zijn, zijn uh, berichten gekomen over plekken waar hij zich in het verleden verborgen heeft gehouden. Dus ik denk dat er al die tijd wel binnen bepaalde diensten, waarschijnlijk binnen de geheime diensten, uh, informatie is geweest over waar die zit. En kennelijk zijn die uh, er nu of van overtuigd geraakt dat ze toch maar beter mee kunnen werken in het, in het onderzoek... of ze zijn ertoe gedwongen. Dat weten we allemaal nog niet, dat, dat zullen we later wel te weten krijgen. Denk ik. Ja, en vanuit Bosnië wordt gezegd dat uh, ook de inlichtingendienst van Bosnië heeft geholpen. Vind je dat aannemelijk? Is, is dat logisch? Het lijkt mij een beetje sterk, moet ik eerlijk zeggen. Want ik, weet, ik heb geen idee wat die, die inlichtingendienst van Bosnië... Hè, en dan hebben we het over de, de, de Bosnische moslims... wat die in Servië kan doen... Maar ja, in de wereld van, van spionage en geheime diensten kan je natuurlijk nooit iets uitsluiten. Dus het, het, het zou kunnen, de, de, de, uh, uh, een van de, van de politieke leiders in, in, uh, in, in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, heeft dat gezegd. Het lijkt mij eerlijk gezegd een beetje sterk. Goed, nou, er is nog een hoop te reconstrueren natuurlijk over deze ochtend. David-Jan, uh, voor dit moment dank. We horen jou later deze uitzending nee, nog meer. En samen te vatten natuurlijk, want 16 jaar lang was hij op de vlucht. Radko Mladic. Vanochtend vroeg werd hij opgepakt in het huis van een familielid in het Servische dorp Lazarevo. De Servische president Tadic maakte het nieuws van zijn arrestatie bekend op een persconferentie. On of the Republic of announce that today we Radko Mladic. Vanuit de hele wereld komen reacties op de arrestatie. Zo is de Amerikaanse regering erg blij met het nieuws. The is uh the announcement of the Serbian government uh, that they've uh, captured Ratko Mladic uh we congratulate the Serbian authorities um on the success of this very important effort uh we look forward to Mladic's uh expeditious transfer to the tribunal in the Hague Volgens de president van Kroatië is het goed nieuws voor de hele regio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 En nogmaals, in die zin is dit een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Volgens de Europese Commissie heeft de druk van de EU op Servië gewerkt. Het land wil al jaren toetreden tot de EU. Maar Europa wilde pas beginnen met onderhandelen over de toetreding als Mladic uitgeleverd was. We consider that Serbia has understood the importance of full cooperation with IKTI, reconciliation with its history and its people en heeft besloten dat het concreet wil verder further op zijn Europese path. Niet iedereen is blij met de arrestatie. In de stad Palen, waar Karadzic en Mladic tijdens de belegering van Sarajevo hun hoofdkwartier hadden, zijn de mensen boos. Deze inwoner vindt de arrestatie landverraad. Ik dat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 ik ben helemaal niet blij, zegt deze moeder. Ik ben al zo vaak teleurgesteld door het Joegoslavië-tribunaal en Servië. Ze hebben hem jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. En hij kon een luxe leven leiden, terwijl hij al jaren in de cel had moeten zitten. Nu gaat het monster eindelijk naar Den Haag. En in Den Haag, bij het Joegoslavië-tribunaal, is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, wat is daar nu aan de hand? Um, ja, de politie is bezig met het plaatsen van dranghekken... omdat ze verwachten dat op het moment dat uh, Mladic uh, wordt uitgeleverd... dat het hier heel erg druk zal worden... Uh, met de internationale media. Uh, ik kwam hier bovendien uh, zojuist uh, Servische journalisten tegen... Van de, uit de Republika Srpska, Noord-Bosnië zal ik maar zeggen, Banja Luka. Uh, die zijn hier toevallig omdat ze een, uh, een sportteam, een voetbalteam begeleiden... Uh, volgen uh, dat hier morgen, morgen gaat voetballen. En ik heb uh, ja, met hun zitten, staan praten over wat zij nou vinden van de arrestatie van Mladic. En uh, zij zeggen nog steeds... Uh, Mladic is een held en ze zijn ontzettend bedroefd dat hij gearresteerd is. Zij zeggen, hier hadden veel meer andere oorlogsmisdadigers moeten staan... uit Kroatië of uit Bosnië van de Bosnische moslims. De internationale gemeenschap fixeert zich wel heel erg... op, op Servische oorlogsmisdadigers. Situatie buiten. Dus hoe heeft het tribunaal zelf al gereageerd op de arrestatie? Nee, die uh, houden hun uh, lippen stijf op elkaar. We zijn niet welkom voor een verklaring van bijvoorbeeld de hoofdaanklager Brammaarts. Uh, het enige wat ik zie is een klein vlaggetje dat hier van de VN wappert aan een enorme mast. Buitenproportioneel klein vlaggetje. Dus het is ook niet zo dat uh, er een grote vlag is uitgegaan. Uh, het Joegoslavië-Tribunaal heeft uh, gereageerd uh, via een. Uh, persverklaring op internet. En daarin uh, zegt de hoofdaanklager dat hij de arrestatie van Mladic verwelkomt. Uh, hiermee voldoet Servië aan zijn uh, internationale verplichtingen. En we wachten op de uitlevering, op de uitlevering van Mladic naar Den Haag. Uh, ze danken verder de Servische autoriteiten. Ze danken de Nationale Veiligheidsraad van Servië. En ze danken het uh, wat dan heet het uh, Serbian Action Team. Het, uh, het team dat, uh, dat Mladic uiteindelijk heeft uh, gearresteerd. Ja, we wilden natuurlijk ook contact met het welkomstcomité bij de gevangenis in Scheveningen, maar daar is nog lang geen sprake van, want het kan wel een week duren voordat Mladis in Nederland komt. Ja, is daar ja de precies, reden van. precies. Uh, nou, dat hebben we ook gezien bij Karadzic. Bij Milosevic was dat anders, die is direct uitgeleverd. Daar is toen wel gedoe over geweest. Kijk, uh, Servië wil natuurlijk toetreden tot de Europese Unie... en zal zich dus ook moeten gedragen als een land... dat voldoet aan, uh, aan, aan, aan de wetten die er nu eenmaal gelden. En Mladic heeft nu eenmaal het recht om bezwaar aan te tekenen... tegen zijn uitlevering. Van die gelegenheid zal hij waarschijnlijk gebruikmaken. En daarom duurt het wat langer voordat hij uitgeleverd wordt. Want dat bezwaar zal... Mag ik toch aannemen, niet gehonoreerd worden? Goed, je hoeft daar niet een week te staan wachten. Maar de komende uren in ieder geval even wel. Jeroen de Jager bij het Joegoslavië Tribunaal. Hier te gast is advocaat Liesbeth Zegveld. Uh, zij staat de nabestaande van Sebrenica's slachtoffers bij. <coughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al nabestaanden gesproken vanmiddag? Ja, ik heb mijn cliënten gesproken. En wat waren de reacties? Uh, nou, verrast. Eigenlijk uh, een beetje uh, nog ongelovig. Zou het hem echt zijn? Uh, eerst zien, dan geloven. Na zo lang. Uh, en ja, het ook moeten verwerken. Ze willen ook niet nog naar buiten treden. Met elkaar verwerken. Veel contact met familieleden in Bosnië. Want een aantal van de nabestaanden is naar Nederland gevlucht na 1995. En, uh, en dan de hoop dat hij zo snel mogelijk naar Den Haag komt... om te voorkomen dat er weer iets, uh, iets tussen komt. En zullen zij nog een rol spelen, denkt u, bij het proces? Ja. Nou, ze hebben formeel bij het Joegoslavietribunaal geen rol. Dus anders dan bij het Internationaal Strafhof. Uh, maar ze zitten natuurlijk wel op de eerste rij... in de zin dat het, dat het proces, de waarheidsvinding... is voor hun van, uh, van enorm belang. En uiteindelijk een, uh, een veroordeling waar ze natuurlijk uh, hè, op hopen... Uh, is, is voor hun eigenlijk al zo belangrijk dat dat hun rol eigenlijk dan ook is. En is, is Servië eigenlijk verplicht om hem uit te leveren aan Den Haag? Nou, ik, uh, er is natuurlijk altijd service nationaal recht. Uh, wat uiteindelijk uh, uh, daar ook een rol in speelt. Maar we moeten ook niet vergeten dat het, uh, het Joegoslavietribunaal... een internationaal orgaan is, opgericht door de Veiligheidsraad. Dus uiteindelijk zullen ze toch wel uh, uh, moeten voldoen... denk ik, aan de uitlevering aan het uh, uh, Joegoslavietribunaal. Maar er zal waarschijnlijk wel een nationale procedure even tussen zitten. Dus ik zie hem absoluut komen. Maar het kan wel eventjes uh, ja, een, laten wachten. Een week, hè, wat nu wordt gezegd, is dat een goede inschatting, denkt u? Voor een nationale procedure lijkt dat mij niet. Althans, in Nederland zie ik een nationale procedure van de week nog niet vormen. Dus dat zou ook nog wel langer kunnen duren? Dat duuren. zou zomaar kunnen, maar ik heb geen zicht op het Servische recht en de Servische procedures. En die aanklacht ligt al klaar bij het tribunaal? Ja, ja die, ligt al, die is al oud inderdaad, ja. 1995? Ja. Ja. ja, ja. ja. Ja, nou ja, genocide en, uh, en medeplichtigheid in genocide. Uh, goed, die zal misschien nu ook nog wel weer enigszins worden uh, aangepast. Er zijn ook, sinds die natuurlijk ook wel weer wat gebeurd aan materiaal verzameld. Maar de basis ligt er en er zijn natuurlijk ook inmiddels wel een aantal processen gevoerd. Waardoor uh, ze beginnen niet bij nul. Dus het, ik zou ook niet hoeven te verwachten dat het nou echt heel lang gaat duren. Maar bij nul, als dan de aanklacht is geformuleerd 16 jaar geleden, zullen er dan nu weer nieuwe getuigen moeten worden gevonden? Of zijn er getuigen nog steeds voorhanden... die in de tijd ook uh, werden ondervraagd voor dit uh, ja, dat proces? Is, uh, nou ja, goed 16 jaar is een lange tijd. Uh, uh, maar laten we zeggen... heel veel getuigenmateriaal ligt natuurlijk ook... Uh, al op schrift in andere procedures. Uh, dus ook in die vorm is natuurlijk wel bewijs, uh, bewijs aanwezig. Maar er zal veel... Hè, het is toch een, een systeem waar de getuigen... ook op zitting worden gehoord en die zullen toch weer opgeroepen worden. En uh, in die zin neemt zo'n proces... hoe dan ook veel tijd in beslag. En Ja, ik schat zelf dat ik toch... Hoop toch dat in 2016 we een hoger beroep achter de rug hebben. 2016? Maar dat ja? is positief. Ja, dus vijf jaar vanaf nu. Ja, ja, maar ja, dat, als je met naar die andere processen kijkt, dan duurt dat inderdaad behoorlijk lang. Ik ja, ja, het wel het geleerd proces... ervan hoor, dat, ze, dat ze een beetje moeten opschieten. Ja, want neem het proces van Karadzic. Is er een mogelijkheid dat deze processen in elkaar worden geschoven, zodat er ook wordt, tijd wordt gewonnen bij Mladic? Nou, ik weet niet precies hoe dat procedureel geregeld is, maar het in elkaar schuiven van processen. Dat, dat zit je natuurlijk altijd met de rechten van een verdachte. die gewoon in zijn. Uiteindelijk wordt iemand individueel veroordeeld voor zijn eigen handelen. Hè, met zijn eigen opzet. Uh, dus het in elkaar schuiven van processen bevindt daar al een zekere grens in. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat bewijs over en weer uh, gebruikt kan gaan worden. en ingebracht in een ander proces. En daar kan de verdediging dan weer bezwaar tegen maken... en met eigen bewijs tegenkomen. Maar wat ik al zei, ze beginnen natuurlijk niet bij nul. Dus dat is zeker... Is ze bouwen voort. Maar... Proces worden niet in elkaar geschoven. Nee. Want, want Karadzic en Mladic, is, is bekend hoe die zich dan nu tot elkaar verhouden? Kunnen die gaan getuigen tegen elkaar of juist voor elkaar? Ja, natuurlijk. De verdediging van, van beide heren kan bepalen wat uh, goed is voor hun cliënt. En uh, uh, wellicht uh, vindt men dat de ander uh, en, en, en de een voor, voor wisselend uh, een, een goede getuige is. Dat zou kunnen, ja. Ja, dat wordt op zich uh, wordt dat nog een, een spannende interactie dan. Wat volgens de. Uh... De, de rechtbankverslaggever van de Wereldomroep... die deze processen volgt, die zei van... ja, als ze straks in de gevangenis zitten... zitten ze in dezelfde gevangenis. Je hebt Charles Taylor, die toe eetfeestjes geeft... met uh, Karachi, maar daar heb je straks... dus inderdaad ook uh, Mladic bij. Ja, ja die. gezellig. Mogelijk wel uit elkaar zullen worden gehouden? Ja, nou, ik, uh, ik, ik heb geen idee hoe dat in de praktijk loopt. Ik heb ook geen idee wat. Uh, bedoel, ze hebben elkaar natuurlijk heel lang. Uh, mag aannemen dat er geen contact is geweest. Ik heb daar geen idee van. Maar de. is natuurlijk wel. toezicht is natuurlijk wel uh, zeer, zeer, zeer streng in het Joegoslavië-Tribunaal. Want in die beeldvorming was het altijd de twee. is de politiek, ja. ja. strategie. Ja. en Mladic, ja. de militaire uitvoerder. Ja. Ja, nee, maar goed, het zal niet de eerste keer zijn... dat op het moment dat men zijn eigen hachje moet redden... dat het tegen de ander gaat. Dus dat valt nog maar, maar te bezien hoe die relatie nu zich uh, uh, zal ontwikkelen. Als we nog even teruggaan naar de getuigen. Hè? Stel, er worden weer mensen opgeroepen. Is, is dat veilig voor die mensen om tegen iemand als Melaad iets te getuigen? Weet u dat? Um, nou, dat vind ik wat, wat, wat lastig inschatten. Um, het hangt een beetje vanaf waar ze vandaan komen. Als mensen uit Servië zijn, zal het uh, minder veilig zijn... dan mensen uit uh, bijvoorbeeld vluchtelingen uit Nederland. Uh, mensen uit Bosnië, dat is een, dat is een moeilijke groep. Uh, want die lopen toch nog steeds ook wel tegen daders uh, aan op straat. Uh, um, ook als ze Republika Srpska ingaan, dan komen ze toch... He, veel van de, van de mensen die betrokken zijn geweest bij die moorden... die lopen toch nog vrij rond... Um, dus ik zou toch inschatten dat in die omgeving het niet uh, helemaal uh, uh, he, zo veilig is als wij het hier in Nederland uh, ons voorstellen. Maar concrete bedreigingen, daar kan ik geen, u uh, geen voorbeeld van geven. En als je dan kijkt naar, naar de soorten aanklachten, u, u noemde net al uh, genocide, ook misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden. Wat, wat is het verschil tussen die aanklachten? Nou ja, genocide wordt wel de uh, misdrijf der misdrijven genoemd. Dat uitzicht dan niet zozeer in een uh, zwaardere straf. Want uiteindelijk kan er op allemaal levenslang uh, worden gezet. Maar het uitzicht vooral in, de, uh, in wat er nou eigenlijk wordt berecht. En dat is dan ja, de, de, de intentie om een groep mensen... die zich onderscheidt van een andere groep uit te moorden of uit te roeien. En dat uitroeien kan dan op allerlei manieren ge gebeuren. Eh, dat kan door, uh, uh, door moord, dat kan door uh, vervolging, dat kan door verkrachting. Er zijn allerlei misdrijven die dan uiteindelijk daaronder hangen... die dan strafbaar ook zijn. Maar het is dus de, bevolkings de, de groep die zich onderscheidt... van een andere groep die uitgeroeid moet worden. Terwijl bijvoorbeeld misdrijf tegen de menselijkheid... daar zit dat groepsaspect niet in. Dat is een systematische aanval op de burgerbevolking. Systematisch en wijdverspreid. Daar zit wel dat grootschalig in. En een oorlogsmisdrijf kan een simpele moord in Oorlogstijd zijn ja. goed. De oorlogsmisdrijven waar het binnen tribunaal zich mee bezighoudt zijn dan wel de wat grotere uh, misdrijven, maar die kunnen op zichzelf staan. Daar zit geen systematiek per se in. Waar zouden we het liefst hem voor, voor veroordeeld zien, of althans, ik spreek namens de nabestaanden voor genocide of voor de oorlogsmisdaden die zo direct werden uitgevoerd uh, op, op de mensen bij Srebrenica. Nou ja, dat dat uh, de feitelijke handelingen vallen in allebei de categorieën. Dus wat je wat wat de cliënten willen, wat de slachtoffers willen, is dat in ieder geval. Uh, de misdrijven die hun, hun familie zijn aangedaan... als feitelijke misdrijven worden berecht. Uh, dat kan dan volgens als oorlogsmisdrijven worden aangemerkt... maar ook als genocide. Uiteindelijk zullen ze uh, absoluut genocide willen... omdat dat staat voor hun groep. Ja, Zij voelen zich natuurlijk als, als moslimgroep, want en zo zijn ze hè, natuurlijk ook uitgegroeid, uh, voelen zich natuurlijk uh, uh, uh, aangevallen. En dat label, genocide, zal, uh, zal voor hun uh, het belangrijk het, uh, zijn als ja, hij daarvoor wordt veroordeeld. Ja. Ja. Lisbeth Zegveld, ik dank u wel voor uw uh, komst. Ja, ga Goedemiddag. Straks Hans Koesie tijdens de val van Srebrenica, bevelhebber van de landstrijdkrachten. <treeks> Bij de AWB, voor het verkeer, Wijnland-Zwaan. een uh, drukke en onstuimige avondspits. Uh, vooral bij Rotterdam staan erg lange files. Zeker op de A15 en de A16. Bovendien is er een flink aantal ongelukken gebeurd. 280 kilometer file, heel veel. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn ligt een auto op zijn dak. Bij Hoorn staat 9 kilometer achter. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Gorkum tussen Rozenburg en Knopend Gorkum. Zo'n 45 kilometer aansluiten. Die route is zo druk omdat er eerder problemen waren op de A16 naar Breda... bij de Moerdijkbrug. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Dus ja, omrijden is zeker niet meer zinvol. Na 50 is weer vrij richting Arnhem. De Knopend Waterberg ramde een vrachtwagen. De vangrail Die is inmiddels gerepareerd tussen Hoenderlo... en Knopend Waterberg staat 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. We praten verder met Hans Koesie tijdens de val van Sebrenica, bevelhebber der landstrijdkrachten. Goedemiddag, meneer Koesie. Goedemiddag. Wat was het eerste wat u dacht toen u hoorde over het nieuws van de arrestatie van Mladic? Nou, een grote verrassing dat het gebeurd was en uh, eindelijk gerechtigheid. Gerechtigheid voor de nabestaanden, maar ook voor u? Ja, want, want uh, het is de grootste misdadiger die daar uh, rondliep. Uh, en dat hij nu dus dan toch gearresteerd is, dat, uh, dat uh, doet mijn gevoel van rechtvaardigheid uh, veel goed. Gingen uw gedachten nog regelmatig naar hem uit de afgelopen jaren? Nee, alleen als ze in de krant weer, weer stond, dat ze hem nog steeds niet had of zo. Oh ja, dat is waar ook. Maar verder niet. Nee. Nee, heeft u hem in die tijd zelf wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem zelf nooit ontmoet. Maar ik heb, ik heb wel twee collega's die hem wel persoonlijk hebben ontmoet. En die verhaal heb ik natuurlijk ook gehoord van hen. Ja, en één daarvan is overste Karmans. In Nederland kent Meladic ook daarvan, dat beeld. Toen die twee elkaar ontmoeten. We luisteren even kort hoe dat toen ging. What I always used to say, I'm a piano player. Ik was een andere computer naar Syrah School. Don't shoot the piano player. Ja, Don't shoot the piano player was het toen. Hoe, hoe is het voor u om daar weer aan terug te denken aan dat moment? Ja, dat is een heel uh, vervelend uh, moment. Omdat uh, Dr. Karmans uh, twee nachten niet had geslapen. Uh, helemaal op was dus van, uh, van vermoeidheid, maar natuurlijk ook de, de emoties. En uh, niemand. Uh, Mocht of kon hem helpen. En hij kwam dus, uh, moesten ze dus om zeven uur s'avonds in het uh, hotel zijn waar Finaal Mladic was. En het eerste wat hem in zijn hand werd gedrukt in een beetje duistere hal, was een, uh, een, een glas met, uh, met Slivovic. En ja, dat pakte hij aan. En dat is uh, eigenlijk normaal daar, want elk gesprek met, uh, met een uh, andere uh, militair werd op die manier geopend daar in uh, Bosnië. En uh, ja, als je dus ergens binnenkomt voor een bespreking, dan uh, krijg je een glas te. Uh, drinken, dat is daar gewoon, maar ja, in onze cultuur dus niet. Dus uh, deze foto is over de hele wereld gegaan en uh, ja, dat is natuurlijk uh, buitengewoon slecht, maar ja, eigenlijk kon Karremans daar, uh, daar weinig aan doen. Nou, heeft u zich daar zelf ook nog wel eens verantwoordelijk voor gevoeld of, of kon u er ook niks aan doen dat het zo liep? Nee, ik kon daar uh, niks aan doen, want ik had geen enkele bevoegdheid in, uh, in uh, Bosnië. Het was een VN-operatie die onder leiding van VN-generaal stond. Op dat moment een uh, Franse generaal. En uh, die had het voor het zeggen. Wij hadden dus niets voor het zeggen. Wij We werden alleen geïnformeerd hoe het, hoe het ging. En uh, natuurlijk volgde je het op de voet, maar je had geen enkele uh, manier om, uh, om in te kunnen glijpen. Nee, dus u was afhankelijk ook voor de inlichtingen natuurlijk uh, hè, van de VN. Uh, wat Kreeg u destijds u heeft hem niet zelf ontmoet maar voor voorbeeld van Mladic als generaal ja dat was Verschrikkelijke man. En, en, en zo vreed en hard. Uh, niet alleen natuurlijk voor, uh, voor VN-militairen, maar ook voor zijn eigen uh, militairen. Want het verhaal wat ik hoorde, dus van een collega die, die dat uh, heeft meegemaakt, is dat hij daar uh, uh, voor een gesprek uh, op het hoofdkwartier van, van Mladic kwam. En uh, die klaagde dat er geen uh, medicijnen meer waren. En hij nam hem mee naar het geïmproviseerd hospitaaltje. Daar lag een Servische uh, soldaat met een enorm schot rond. Uh, in zijn rug en hij uh, pakte een lepel en ging in die open wond zonder enige verdoping die lepel een beetje rommelde mm. en die man die schreeuwde het uit van de pijn en hij stond er al lachend bij van nou ziet u wel we hebben geen, uh, geen medicijnen genoeg nou ja ik, ik vind het ook beestachtig dat je dat soort dingen vindt, met je eigen soldaten doet nou. Nou, verschrikkelijk. is dit dan een dag waarop u met uw uh, collega's ook belt om nog over die tijd te praten nee hoor nee ik zit hier in een congres en een van de congresdeelnemers is daar later nog geweest op het moment van de van, kou van, van de, van de, van de, de, concerten, de concerten. En die vertelde ik dus het nieuws. En, en die en die zeiden tegen mij van, oh ja. Nou mooi. Maar zonder enige emotie. emotie en ja. ik denk dus dat uh, militairen die dus hun, uh, hun trauma's uh, verwerkt hebben, er uh, redelijk uh, lauw op reageren. Maar in tegenstelling tot uh, mensen die nog steeds uh, uh, posttraumatische stressstoornis uh, hebben, dat die natuurlijk gewoon uh, blij zullen zijn dat dit ja. gebeurt. Is. Gaat u het proces volgen? Ja net, ja, net zoals ik het proces van, uh, van uh, Karowicz uh, heb, heb uh, gevolgd. en Net zoals het proces van Milosevic. Maar, maar op afstand, want uh, ja, dat is een ontzettend getouwtrek. Dat gaat waarschijnlijk jaren duren. Uh, 2015, was net, uh, ja, 2015 uh. was net een voorspelling. Oké, okay. en dan zeg ik van, ja, ik, ik, ik ga dus niet uh, elke dag naartoe dat er een zitting is. Zeker niet. En uh, ja, nou volg het volgt gewoon in de media, maar dat is het dan ook. Meneer Koesie, dank voor uw reactie. Goedemiddag. Okay. En de reacties zien we wel op onze site, nms.nl... waarin we in een live blog bijhouden wat er zo aan reacties binnenkomt. En daar komen ook veel reacties binnen van ex-Dutch batters. Mensen die laten weten dat ze wat dubbele gevoelens hebben. Vlak voor vijf uur gaan we toch nog even naar het weer. Dat hoort het toch hoe? bij Gerrit Hiemstra dus ook. Het is vrij onstuimig. Blijft dat de rest van de dag zo? Ja, zeker. We hebben nu veel wind. Windkracht vijf tot zeven. En uh, dat is vooral voor mensen op het water is dat toch echt heel erg vervelend, want er zit ook nog een keer flinke windstoten bij. Dus het is echt onstuimig nu. En er gaan zich nu ook buien ontwikkelen. Daar krijgen we vannacht mee te maken. En morgen dan hebben we ook, ja, echt wat ander weer dan we de afgelopen dagen gewend zijn. Echt wat meer bewolking, wat regen af en toe, temperatuur zo'n 15, 16 graden en dat is toch echt niet veel. En je zit niet ergens op een van die kaarten van jou een uh, lekker hoge drukgebied aankomen drijven. Nou, nee, voorlopig niet. Dan moeten we echt uh, voor na het weekend kijken. Dan wordt het weer wat warmer. Vooral na het weekend gaat de temperatuur weer snel omhoog. Er komt ook weer langzaam een hoger drukgebied weer wat dichterbij. Gerrit Hingstra was dat met het weer. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Ook dan veel reacties op de arrestatie van Mladic. Hassan Nuhanovic, bijvoorbeeld de VN-tolk van Dutchbed... reageert vanuit Bosnië op de arrestatie, wat het nieuws met hem doet. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Onze wijze van demonstreren is een correcte militaire mars, uh, gedisciplineerd te lopen. 2. Van pogingen tot verkrachting is, naar het orde van het Hof, geen sprake geweest. De aard van zijn handelingen was daar niet. Ranking the News. Nu op nummer 1. Radko Mladic die is vanochtend gearresteerd in het noorden van Servië. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the News van Vandaag.